10 uur en ons Ré met het NMS-journaal. De inspectie Leefomgeving en Transport gaat de aanvaring onderzoeken... tussen een Japanse walvisvaarder en een Nederlands actieschip. Het onderzoek moet uitwijzen of de actievoerders van Sea Shepherd... hebben gehandeld volgens de maritieme regels. De aanvaring was gisteren, ten zuiden van Nieuw-Zeeland, niet ver van de Zuidpool. Actievoerders probeerden de walvisvangst van de Japanners te verstoren... en kwamen met hun schip Bob Barker in botsing met een van de drie Japanse schepen. Er was nauwelijks schade, maar Japan reageerde furieus... en eist de maatregelen van Nederland. De aanpassingen van de plannen voor de bijstand en de participatiewet... zijn positief ontvangen door belangorganisaties. Van veel plannen zijn de scherpe kantjes afgehaald... is de teneur van de reacties. Vandaag bereikt de staatssecretaris Kleinsma een akkoord... met D66, ChristenUnie en SGP. Zoals gepland worden de bijstandsregels strenger... maar een aantal strenge maatregelen gaat niet door. Zo komen jong gehandicapten niet in de bijstand... als ze bij herkeuring arbeidsgeschikt worden verklaard. Verder mogen gemeenten soepeler... Om gaan met de regels en is het plan van de baan om een bijstandsuitkering pas te verstrekken na een wachttijd van vier weken. Een tiener uit Londen heeft ruim een jaar lang tienduizenden twitteraars om de tuin geleid. De 16-jarige Sam Gardiner deed zich voor als een, een van de voetbalverslaggevers van de Daily Telegraph Samuel Rhodes. Zo'n 25.000 volgers geloofden hem. De jongen nam denkbeeldige interviews met voetballers af en plaatste die op zijn account. Daarnaast verspreidde hij nieuwtjes en geruchten en deed hij rechtstreeks verslag van grote wedstrijden. Maar onlangs viel de jongen door de man toen een journalist van de Daily Telegraph twitterde dat hij geen collega met de naam Samuel Rhodes had. En het Fries filmarchief heeft nooit eerder vertoonde beelden... van de Elfstedentocht van 1954 op internet gezet. De beelden werden onlangs per toeval gevonden... in een doos in het archief van de Koninklijke Vereniging... het Fries Paardenstamboek. Het is vandaag precies 60 jaar geleden... dat de tiende Elfstedentocht werd verreden. Het weer koelt vannacht af tot rond het Friespunt. Morgenochtend in het zuidwesten bewolkt mogelijk wat motregen. In de loop van de dag ook wat zon. Het blijft morgen later op de dag overal droog. En het wordt zo'n 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NOS, NOS, NOS Radio King Langs de lijnen de check van Gelder. Onder. Goedenavond, veel olympische sport in deze uitzending. En dat is logisch, zo vlak voor het begin van de olympische, Spelen, in de olympische Winterspelen in Sochi. Zo hebben de schaatsers kennis gemaakt met het ijs. Tweevoudig wereldkampioen Michel Mulder gaat zijn olympisch debuut maken. Ja, het is hard te gaan in vier tijd. Alleen nu word uh, ik ook meteen tot een van de favorieten. Dus, uh, nou ja, Het is mooi om hier te zijn, maar het uh, moet hier wel gaan gebeuren. De Duitsers moeten het niet van het schaatsen hebben als het om olympisch eremetaal gaat. Maar dat ze ook in Sochi voor de medailles gaan, dat is wel duidelijk. Wat is nu eigenlijk geheim van het winnen van veel medailles? Als we de trap naar boven nemen, komen we op de plek waar de Duitse klapschaats wordt ontwikkeld. Ook hier weer een kamer vol met ingenieurs die op computerschermen 3D-modellen van schaatsen bestuderen. Vanavond een reportage vanuit het Duitse Instituut voor Sportonderzoek. En alles ook over een nieuw dopingproduct afkomstig uit Rusland. Full-size MGF ontdekt door de collega's van de Duitse tv-zender ARD. Vanavond ook de aftrap van een serie over olympische incidenten. In de hoofdrol vanavond shorttrekker Steven Bradbury. En dan zien we valpartijen. Oh, oh, oh, oh, oh, wat een drama. Is het dan Bradbury die hier gaat winnen? Het is Bradbury die de overwinning in zijn schoot geworpen krijgt. We praat u ook bij over de ruzie in schaatsland... zo vlak voor het begin van Sochi... die tussen de Merkenteams en de Schaatsbond... dat en meer tot 11 uur... Dit weekend maakte Ronald Koeman bekend dat hij na het seizoen vertrekt bij Feyenoord. Hij heeft er dan drie seizoenen in Rotterdam op zitten. De toelichting op dat besluit kwam vandaag op een persconferentie in de Kuip. Technisch directeur Martin van Geel en Ronald Koeman gaven tekst en uitleg over het naderende vertrek. Het is ook niet van de laatste week natuurlijk. Hè. Je hebt er langer over nagedacht. Het verlies van mijn vader hebben we moeten wegstoppen. Dat is ook niet makkelijk, dus het kan ook best zo zijn dat dat dat ik daar in allerlei opzichten de tijd nog voor neem, ook het nieuwe seizoen. Dus je hebt ook helemaal in het gesprek met uh, Martin niet onderhandeld? Nee, nee, dus niet één moment. Uh, de vraag van Martin was uh, of ik, uh, zoals het in de afgelopen jaren steeds is geweest... daar nog, nog de uitdaging in zag en nog de drijf had om uh, daar nog een jaar aan vast te knopen. En mijn antwoord is nee. En, uh, we hebben een glas wijn gedronken en... Uh, we hebben nog wat bijgekletst. Maar dat vind jij ook belangrijk. Jij zegt, sfeer is voor mij belangrijk. Leuk team van Gastel, van Bronkhorst. Je zei vrijdag ook, ik heb het naar mijn zin in. Ja. Dan kun je ook denken, ja. Ja, maar hm. het is een moeilijke beslissing. Want uh, wat, wat je opbouwt in drie jaar is heel mooi. En heeft heel veel plezier gegeven. De club, uh, de Kuip, noem alles maar op. Maar... Telt dat dan niet? Ja, dat telt wel. Maar ja. ik denk dat dit het meest uh, verstandige besluit is. Je bent 50 jaar, je hebt al vijf clubs in de Eredivisie gehad. Hè? Twee in het buitenland, Benfica, Valencia. Wat wil je dan? Wat wil je nog, Ronald? Ik weet het niet. Echt niet? Nee. Iets wat... Uh, als er iemand is die belt, dat ik zeg van ja, dat zou ik wel willen. Maar in Nederland lijkt het inderdaad uh, moeilijk. Ja, dat lijkt mij ook, ja. ja. Wat wil je anders? Je wilt er niet thuis zitten. Nou, als het een aantal maanden is, uh, daar, zou, daar kom ik wel overheen hoor. Maar nee, ik ben nog te jong en ik zoek nog uh, een andere uitdaging op dit moment. En, uh, maar er is niets en we wachten rustig. Wat moet Feyenoord? Ja, dat, dat, ik vind de staf capabel genoeg om, om, om verder te gaan. Maar dat is niet mijn, uh, mijn keuze. Uh, tenminste, dat is niet mijn werk. Uh, Martin in dat opzicht moet daar richting aan geven. Nou ja, en, en ik weet niet hoe Martin dat ziet. Dan gaan we naar Martin luisteren. Je naar Ronald, die advies geeft en eigenlijk toch ook aangeeft. Die van Gastel die is zo gek nog niet. Ik luister altijd naar uh, hele verstandige uh, mensen die heel veel ervaring in het voetbal hebben. Maar uiteindelijk uh, zullen wij binnen Feyenoord uh, de juiste keuze maken. Heb je een plan? Natuurlijk heb ik een plan. Twee maanden geleden zei ik heb een schaduwlijst. Mogen ja. we die delen? Nee, die mogen we niet delen. Maar dat, dat is, lijkt me logisch dat je, dat je je voorbereidt op. Maar ik heb tot op vorige week dinsdagavond... heb ik daar nog geen seconde aan gedacht. Buiten dat je altijd wel lijstjes hebt of wat dan ook in je achterhoofd. Maar eerst Ronald, eerste beslissing. Dan gaan we verder. Want als je in de tussentijd alweer met andere dingen bezig bent... dan ben je al half afscheid aan het nemen. En dat wilde ik niet. Eerst dat verhaal en we gaan nu verder en naar de toekomst kijken. En, maar daar wil ik eigenlijk totaal niets over zeggen. Ik wil toch proberen. Want moet het iemand zijn waar jij ook mee kan opschieten? Moet het een werkvriend zijn? Nee, natuurlijk ja, niet. Het heeft niks met vriendschap te maken. Dat is puur zakelijk. En je gaat kijken naar wat het beste is voor jouw club en jouw situatie. Dat, dat is het enige enige wat telt. Speelt in de zakelijkheid een rol of een trainer een Amsterdams verleden heeft? Nou, ik, nogmaals, ik, ik ga er niet in mee in, in, in nu op dit moment. Ik vind dat niet gepast. Uh, we hebben nu het moment uh, waarin we even benadrukken uh, hoe het is gelopen. En, uh, en we gaan morgen naar Rode C toe. Daar gaat uh, Ronald direct nog iets over zeggen. Dat is veel belangrijker. We gaan de komende maanden het goed af, uh, afwerken. En, uh, en een goed seizoen maken. Uh, dat we echt voldaan kunnen terugkijken op drie hele goede jaren. En in die tussentijd ga ik uh, met mijn mensen. Want uh, dat zijn beslissingen die, uh, die zwaar genoeg zijn. Om daar een aantal mensen binnen de club bij te betrekken. En dan uh, gaan we ons ding doen. Uh, in alle luwte. Want ik zal daar geen enkele uitspraak over doen. Hij refereerde nog, uh, Martin Vergel aan dat Koeman er in de persconferentie nog op terug zou komen. Koeman zei over de wedstrijd tegen rode JC dat het misschien wel de belangrijkste wedstrijd uit dit seizoen zou worden... om te kijken hoe de rekbaarheid van dit Feyenoord is, waaraan hij soms toch wel een beetje twijfelt. Martin Vergeel moet dus, zoals gezegd, aan de slag om een nieuwe trainer van Feyenoord te vinden. En natuurlijk worden er dan onmiddellijk allerlei namen genoemd. Onder meer die van de trainer van Vitesse, Peter Bos. Hij lijkt een serieuze kandidaat. Verslaggever Richard van der Maden ging naar Arnhem. Je naam wordt genoemd bij Feyenoord. Leidt dat af of streelt het je ook een beetje? Nee, houdt me niet bezig. Ik ben met Vitesse bezig. Ik vind het niet van respect getuigen als ik daarover wat dan ook maar zou zeggen. Uh, ik heb het hier goed naar mijn zin en deze mensen betalen me hier. En, uh, dus ga ik daar niks over zeggen. Na de wedstrijd tegen Feyenoord zei je wel, eerst maar afwachten wat Koeman doet. Die besluit dan weg te gaan. Dan duikt jouw naam toch veelvuldig op als oud Feyenoorder. En toen zei je ook van, nou ja, laten we dat dus eerst maar eens afwachten. En nu? Ja, ik zat na de persconferentie naast Ronald. En ook voor Ronald vond ik het niet van respect getuigen. Als, als A zo'n vraag gesteld wordt en B je daar nog antwoord op zou geven... ook op het moment dat hij naast je zit. Dus vandaar. Als er een telefoontje komt van Van Geel, heeft dat dan zin? Ja, maar dat heeft geen zin om die vragen te stellen. Om de reden dat ik je net heb uitgelegd. Daar gaat er totaal niets over zeggen. Niks. En zo houdt Bos alles dus nog open... en gooit hij de deur naar eventueel zijn hoort ook niet dicht... De succesvolle coach wil zich concentreren op Vitesse. En na de 1-1 tegen Feyenoord wacht morgen alweer de volgende wedstrijd. Thuis tegen AZ. Van een lange training was dan ook geen sprake vanmiddag op Papendal. Als speler dan vond ik niks leuker dan dat. Omdat het leuker is dan trainen. En, uh, dat, ja, ik denk maar dat het ook voor mijn spelers geldt. Iedere speler vindt toch wedstrijden spelen het mooiste wat er is. Het enige nadeel is dat je wat minder snel kan herstellen van tikkies die je krijgt. Hè. Normaal heb je daar een week voor, nu dan uh, drie, vier dagen. Maar goed, ja wedstrijden zonder pijnvoetballen kan ik me bijna niet herinneren. Dus, dus dat moeten de jongens ook ah, En nee, nee, Dat heb je met deze Engelse weken Je maakt je nog wel even boos op de training. Even een gebrek aan, aan scherpte? Nee, maar je probeert altijd aan te voelen wat, wat op dat moment nodig is. Soms moet je ze eventjes wat helpen. En soms moet je ze eventjes weer... Ja, misschien even wat aanduwen. Dat is, dat is iets wat een trainer, denk ik, iedere training wel heeft. Dat moet je even aanvoelen. Wat jij vindt op dat moment dat nodig was. Ik vond vandaag dat ik ze eventjes wat moest aanduwen. AZ Groningen. Heeft AZ jou in positieve zin, en dan met name denk ik de eerste helft, verrast met zeer goed voetbal, veel druk? Nou, nog niet eens zozeer verrast, maar ik heb genoten van die wedstrijd. Omdat ik AZ werkelijk geweldig vond spelen. Met, met inderdaad vol druk erop. Maar ook in balbezit en een hoog tempo spelen. Veel kansen creërend, uh, opportunistisch als het moest, maar ook goed voetbal spelen. Ik heb echt genoten en het was een uh, geweldige wedstrijd om naar te kijken. Verwacht je ook een uh, leuke wedstrijd morgen in de Gelderdom, Vitesse AZ? Ik kan me bijna geen wedstrijd van Vitesse herinneren die niet leuk is geweest dit jaar. Dus als een AZ op bezoek komt, ja, dan is dat denk ik een prachtige affiche. Je blijft ook, denk ik ook logisch, vasthouden aan jezelf. Dat is ook een kracht denk ik hè, van dit Vitesse. Steeds maar weer bijna dezelfde spelers. Ja, ik geloof sowieso in dat wil je iets veranderen, dat kan natuurlijk wel eens. Maar dan moet je wel heel goed nagedacht hebben waarom je dat doet. En wat ook de uitwerking op de lange termijn is. Ik geloof erin dat wanneer je spelers vertrouwen geeft, wanneer je aan zekerheid werkt, aan vastigheden werkt. Dat, dat spelers daar baat bij hebben. En uh, mits dat vertrouwen niet beschamen, zie ik geen reden om dat uh, te gaan veranderen. Langs de lijn, altijd op 1. Met happy. Eigenlijk zo'n plaats waarvan je zegt... nou, als het naar binnenkort april is en het wordt uh, lekker... het blijft zonnig. En het koude weer is een beetje weg. Je draait je raampje open... je zet je open dakje open en je rijdt over, over de mooie wegen van Nederland. Dit nummer knalhard happy. Het is ook zo nu nog gewoon lekker om te zeggen... ik ben gelukkig. De eerste uitvallen bij de Olympische Spelen is al bekend... nog voor het evenement goed en wel begonnen is. De Noorse snowboarder Torsten Hockmoel... heeft in Sochi bij een training op het sloopstaalparcours... een sleutelbeen gebroken. En hij gold als een medaillekandidaat. En Oostenrijk moet op zoek naar een nieuwe vlaggedrager, want skier Benjamin Reich, die al was aangewezen om tijdens de openingsceremonie de vlag te dragen, heeft besloten een week later naar Sochi te gaan. Slalom- en reuzeslalom-specialist Reich heeft besloten niet te starten op de combinatie, en dat is het eerste ski-onderdeel bij de Spelen. Oostenrijk heeft nog geen nieuwe vlaggedrager aangewezen. Het IOC is het zeker. Ook Sochi zou werk maken van dopingbestrijding. Maar daar mag nu toch in alle ernst aan getwijfeld worden. De Duitse ARD-televisie zendt vanavond een reportage uit... waaruit blijkt dat Russische wetenschappers het niet zo nauw nemen... met de handel in verboden producten. Een team van de ARD kreeg van een wetenschapper... verbonden aan de Russische Academie van Wetenschappen... een nieuw middel aangeboden dat nog niet op te sporen is. Ik praat erover met onze correspondent in Duitsland, Tim de Wit. Goedenavond, Tim. Goedenavond, Jack. Om wat voor middel gaat het... Ja, het gaat om het middel Full Size MGF, heet het. dat is een uh, groeihormoon... met een ongelooflijk spierversterkende werking, uh, zoals we nu weten. Het zou maar liefst twee keer zo sterk zijn als de groeihormonen die we tot nu toe kennen. En inderdaad, heel interessant, het is op geen enkele manier te traceren... bij dopingcontroles, zo blijkt. Dus ja, op papier is het uh, in elk geval een heel interessant middel uh, voor topsporters. Twee dingen die dan interessant zijn. Uh, hoe zijn de collega's van de ARD hier bijvoorbeeld aangekomen? Nou ja, ze hadden al een hele tijd deze Russische wetenschapper op het oog. Ze hadden aanwijzingen dat hij betrokken zou zijn bij dopinghandel... maar konden het tot nu toe nooit hardmaken, nooit aantonen. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben een undercover operatie opgezet. Ze hebben zich voorgedaan als adviseurs... van verschillende Duitse Olympische atleten. En toen deze Rus een keer in Duitsland op bezoek was voor een lezing... hebben ze een afspraak met hem weten te maken. Het gaat echt om een gerenommeerde wetenschapper. Zijn naam geven ze weliswaar niet in die reportage... maar hij is verbonden aan het hoog aangeschreven aan de hoog aangeschreven Academie voor de Wetenschappen in Moskou. En ja, die rust nodigde deze zogenaamde adviseurs dus uit in Moskou... om over doping te praten. En bij die afspraak op een ja, afgelegen parkeerterrein... ergens in de stad in Moskou... kwam hij ineens met dit full-size MGF op de proppen. Waarbij hij tegen die Duitsers al zei dat het echt om een wondermiddel ging. Ja, ondertussen allemaal gefilmd door een verborgen camera natuurlijk. Die journalisten kregen een proefmonster mee naar Duitsland en een paar dagen later stuurde deze Russische wetenschapper ook nog een fax met een factuur dat hij een hele partij klaar had staan voor 100.000 dollar. Maar ja, daar zijn die journalisten niet meer op ingegaan. Nee, die hebben vervolgens alles naar buiten gebracht. Uh, tweede vraag is dus, uh, denk jij dat we binnenkort uh, dus over een paar dagen naar Olympische Spelen gaan kijken waarin iedereen, uh, althans misschien een heleboel, vol MGF zitten? Ja, dat is, dat is natuurlijk een hele moeilijke vraag om te beantwoorden. Die kritiek hoor je nu meteen ook wel ook van experts. Op die reportage gisteravond is een, een klein deel uitgezonden. Vanavond uh, het tweede deel. Experts zeggen dan meteen als een gasland, een uh, uh, Rusland notabene... blijkbaar zo uh, slecht kan je zeggen met zijn dopingbestrijding omgaat. Hè, waarbij dus zelfs gerenommeerde wetenschappers in de avonturen... er nog een, een dopinghandeltje naast uh, blijkt te hebben. Ja, uh, hoe, hoe serieus kun je die Russische ploeg dan nog nemen? Goed, het is natuurlijk nu heel moeilijk te zeggen... om uh, dat, dat, dat elke Russische atleet aan deze niet traceerbare doping zit. Dat, dat, dat, kunnen we gewoon, dat is pure speculatie om dat te zeggen. Maar ja, het zet natuurlijk wel alles meteen op scherp... Als, als, dit, als zoiets naar buiten komt. Ja, Er zijn natuurlijk allerlei dopingspecialisten... die zullen nu ongetwijfeld ook uh, met uh, een, een, een sampletje zitten te rommelen... om te kijken wat ze erin kunnen vinden. Want het schijnt in Rusland dus gewoon te koop te zijn. Ja, inderdaad. Ja. Die, die, die journalisten hebben dat dus met die reportage weten aan te tonen... dat ze het eh, weliswaar in het eh, illegale circuit, maar toch wel degelijk konden kopen. En eh, dat proefmonster wat ze kregen van die Rus... hebben ze aan een laboratorium in Keulen gegeven hier in Duitsland. En een van die onderzoekers eh, daar liet weten dat het om een tot nu toe onbekend soort doping gaat. Ja, M. Wir haben festgestellt, dass es authentisches MGF ist. Das Produkt, was man Ihnen angeboten hat, ist in diesem Präparat vorhanden in hoher Reinheit. Es ist dem IGF-1, einem Muskelaufbau- und Regenerationsfördernden Produkt, ähnlich und dementsprechend als sehr hochwirksam einzustufen. Ja, het is dus een middel, uh, zegt deze wetenschapper, dat echt is, dat zuiver is. Het gaat dus inderdaad, uh, hebben ze aangetoond, om dat groeihormoon MGF... met een enorm spierversterkende dosis. Aan de andere kant, uh, het bleek wel dat dit middel tot nu toe alleen op dieren was getest... maar nog niet op mensen. En dat maakt het meteen tot een levensgevaarlijk product, zeggen uh, ook deze doping-experts. Want het is toch helemaal niet bekend wat zo'n groeihormoon precies met het menselijk lichaam doet. En je hoorde ook een andere Duitse doping-expert vandaag in de media roepen... dat het gebruik van dit middel daarmee heel toepasselijk een soort... Russisch roulette is, want het zou dus misschien wel een gouden medaille kunnen opleveren, hè, als het zo'n verschrikkelijk goede werking heeft, maar het zou dus ook zomaar tot de dood kunnen leiden, zei hij. Volstrekte idiotie, hè? maar het houdt niet op hè? met de sport. Het is gewoon steeds, die wedstrijd is misschien nog interessanter dan degene die goud, zilver en brons winnen. Wie pakt de doping en wie vindt de doping? Nou ja, precies. En dat maakt het zo interessant, vind ik. Want het IOC heeft gezegd hè, op voorhand... je zei het net al even in het begin... Uh, in Sochi gaan we er een dopingvrije spelen van maken. De grootste strijd tegen doping in de geschiedenis... noemde het IOC het al. Ze hebben een ongekend aantal dopingcontrollers aangekondigd... de komende weken. Maar uh, ook de WADA werd bijvoorbeeld... Hè, dat is de Werelddopingautoriteit... werd in deze reportage aan het woord gelaten. Die zeiden letterlijk... ja, dat is naïef om te denken... dat uh, ook deze spelen... misschien deze spelen voor het eerst... dan dopingvrij uh, kunnen zijn. zover zijn we gewoon nog niet. En ja, als dit, als dit soort verhalen naar buiten komen... Uh, het was misschien ook niet geheel toevallig dat vorige week... een aantal Russische biatleten betrapt is op doping. Uh, die gaan in ieder geval niet mee naar de spelers, ziet het nu naar uit. Kortom, ja, uh, de Russen krijgen langzaam wel een beetje de schijn tegen... op deze manier. Ja, dus een middel dat alleen getest is op uh, muizen en op ratten. Dus als iemand een plak wint en die begint er onmiddellijk aan te knagen... is het verdacht. <laughs> ja, dat zou je kunnen zeggen. Ja, nou ja, het is echt ook, ook dat zei de waarde. Het is natuurlijk uh, letterlijk crimineel dat... Er middelen in de omloop zijn die nog niet eens op mensen getest zijn. En sporters gaan daar blijkbaar dus heel ver in. Hè. Ook dat las ik vandaag al in de Duitse media. Dat, dat dopingexperts daar niet eens van opkijken. Dat er toch genoeg topsporters zijn die zich uh, ja, laten misbruiken of gebruiken, uh, zo je wilt, om dit soort middelen uh, waarvan dus amper bekend is wat het met je doet toch wel te gebruiken. Om maar het idee te hebben dat ze misschien net even wat sneller of harder gaan dan de concurrentie. En op die manier je die felbegeerde gouden plak weten binnen te halen. Maar dat is helaas al iets van uh, wat zeker 50, 60 jaar duurt. Dus we we wachten af. In ieder geval bedankt. Buitengewoon interessant nieuws. Dankjewel. De Nederlandse dopingautoriteit maakt zich in elk geval geen grote zorgen over dit groeihormoon. Directeur Herman Ram had het al verwacht. Namelijk dat er nieuws aan zat te komen over een nieuw wondermiddel. Elke keer voor de Spelen, standaard altijd, komen er een aantal verhalen over niet te ontdekken doping die het grote verschil zou gaan maken. Dus dat heeft me inderdaad niet verrast. Nou wordt er gezegd, dat het is vrij makkelijk verkrijgbaar en dan met name in Rusland. En laat daar nou net de Olympische Spelen plaats hebben. Ja, nou, elk land wat de spelen organiseert heeft natuurlijk ook euh, laat ik zeggen, directe verdenking van daar zal het wel gebeuren. Het is duidelijk dat Rusland een aantal grote problemen heeft gekend euh, op dopinggebied. En die zijn er misschien nog wel. Tegelijkertijd is het zeker zo dat de laatste jaren daar veel meer aan gedaan is dan de jaren daarvoor. Dus het is wel verbeterd. Maar ja, het is inderdaad een Rus die dit aanbiedt als het verhaal klopt. Um, en dat geeft wel te denken voor de spelers die eraan komen. Als u nou dit afzet tegen bijvoorbeeld EPO of allerlei andere middelen die wij dan in de loop der jaren hebben gehoord. Hoe moet je dit dan zien? Hoe moet je het vergelijken met elkaar? Nou, ik verwacht dat het veel minder impact heeft. EPO was toen echt uh, in, uh, in de sport een, een revolutie in die zin... dat je voor relatief weinig geld, ook dat kost geld... maar totaal andere orde grote, echt het verschil kon maken. Nou, we hebben hier met een hele dure stof te maken... waar geen enkele werking van is aangetoond bij de mens. Alleen dierproeven zijn er geweest en we weten dus ook niks van bijwerkingen. Dus ik denk dat het eigenlijk niet een grote rol speelt... wat niet wil zeggen dat individuen het niet zouden kunnen gebruiken. Nou is het niet te traceren... Is het daarom denkbaar dat het tijdens de komende spelen gebruikt zal worden... omdat het lekker toch niet te traceren is volgens hen? Het zou op dit moment kunnen. Het is overigens eventueel wel te traceren. Er is een apart onderzoek op den, maar het hoort niet bij de, de standaard screening. Uh, maar het is wel zo dat alle urinestalen worden bewaard. Die worden ingevroren, minstens acht jaar, waarschijnlijk tien. En in die hele periode kunnen we terugkijken. En je zult eigenlijk wel kunnen verwachten dat de test die er nu nog niet is, binnen een paar jaar er wel komt. En dan zullen dus eventuele gebruikers alsnog uh, gepakt worden. Waardoor iemand die misschien een gouden medaille heeft gewonnen met dit middel, alsnog zijn medaille kwijtraakt. Ja, en dat gebeurt ook regelmatig. Uh, alle stalen worden van alle Olympische Spelen altijd, dus minimaal acht jaar, bewaard. Dat wordt nu tien jaar. Uh, en over die periode worden er uh, opnieuw dingen getest. En je ziet altijd dat er dus een aantal medailles achteraf nog worden teruggepakt. Dat is heel vervelend vooral voor de Spelen. En je kijkt natuurlijk naar uh, uiteindelijk een podium waar iemand op staat. waarvan je dan jaren later misschien hoort dat dat niet terecht was. Maar heel vervelend, maar het is hoe het is. En uh, in sommige gevallen zal het misschien met dit middel ook zo zijn. Dat was uh, in ieder geval helemaal ram. Tegen Angelo de Radio 1 tot 11 uur is dit NOS langs de lijn. Ik Het zijn opmerkelijke eindes vanavond, zo heel rustig. Rigby met Let Go. In de Atla Arena worden komende weken grootste prestaties verwacht... van de Nederlandse schaatsers. Gisteren kwam de equipe aan in Sochi. De Olympische schaatsbaan is al bekend bij de meesten... want in 2013 werden de wereldkampioenschappen afstanden gereden. Maar toen was er natuurlijk nog geen sprake van een Olympische omgeving. Nu wel. En dus constateert Michel Mulder... kleine verschillen ten opzichte van vorig jaar. Ja, mooi. Een paar ringetjes aan de wand... Uh, verder is hij uh, volgens mij redelijk hetzelfde als vorig jaar. Dus uh, ik denk dat het wel meer publiek gaat zitten straks. Hoop ik. Um, maar doet het je wat dat je dan ziet waar het hier moet gaan gebeuren? Ja, dat doet wel wat. Het is wel heel speciaal. Uh, alles uh, met de ringen erbij, maar ook gewoon het hele complex eromheen. En uh, van, de, van het Olympisch dorp deze kant op, het is niet heel ver. Maar alles wat je tegenkomt is wel heel erg mooi. Dus dan, uh, nou, dan begint het wel een beetje te kriebelen. Mensen zouden bijna vergeten dat deze tweevoudig wereldkampioen olympisch debuteert. Ja, dat klopt. Ja, dat is mijn debuut. Vier jaar geleden deed ik echt nog lang niet mee. Was ik volgens mij achtste op het kwalificatietoernooi. Ja, het is hard te gaan in vier jaar tijd. Alleen nu word uh, ik ook meteen tot een van de favorieten. Dus uh, nou ja, het is mooi om hier te zijn, maar uh, het moet hier wel gaan gebeuren. Ja, want je zegt in één zin twee dingen, favoriet en leuk om hier te zijn. Het is vaak een gevaar hè, bij olympische spelen dat, dat, dat je te veel om je heen gaat kijken. Ja, nee, maar ik, ik ben al redelijk vroeg in het programma, dus ik heb mezelf al voorgenomen van hey, uh, als je klaar bent, dan heb je echt alle tijd om nog te genieten van, uh, van al het, uh, het mooie hieromheen. Maar tot die tijd uh, zal ik me vooral uh, richten op uh, kamer en, uh, en deze ijsbaan en daar het maximale neerleggen. Maar ik ga natuurlijk ook genieten, want uh, het is natuurlijk een fantastisch evenement zo. Is het overweldigend? Uh, ja, wat ik tot nu toe uh, meemak, uh, hoe alles geregeld is, hoe wij ontvangen worden in, uh, in onze appartementen, uh, in het dorp, alles ligt klaar, uh, van allerlei gemakken voorzien, dat is, wel, uh, dat is wel even wat anders dan de weken afstanden. Ontvangen wordt, is dat dan door, door de Nederlandse ploeg, door het NOC? Ja, en, maar ook bijvoorbeeld als je meteen naar de weg ging gisteravond meteen eten toen we hier kwamen, hoe het daar allemaal opgebouwd is. Uh, eigenlijk, uh, je kan alles gewoon uh, pakken en uh, ja, het is, het is, ja, je merkt gewoon dat het even iets anders is. Ook winkel. Ja, ja, je moet oppassen dat je niet te veel cola drinkt hier en allemaal van dat soort uh, uh, viezigheid naar binnen krijgt. Maar, uh, nah, ja, maar het, is, uh, het is heel erg mooi. Een welkomstceremonie zag ik ook gisteren, een kleintje. Allemaal een fiets. Ja, allemaal een fiets. Moet wat goed zoeken welke van, van mij is. Want... Staat er een naam op, vroeg ik me af? Nee, allemaal hebben ze een nummer. Dus ik heb nummer 26. Dus dan, uh, dan, dan, maar ik moet wel altijd even zoeken, want er staat een hele rij. Ja, hartstikke leuk en ook heel makkelijk, omdat alles hier zo dichtbij is. Dan kunnen we overal uh, snel naartoe. Ook niet een beetje knullig dat jullie allemaal op zo'n oranje fiets over zo'n park rijden? Nee, ik vind het niet knullig. Ik vind het wel leuk. Het, het, het hoort ook weer een beetje bij, uh, bij het groepsgevoel. Iedereen hetzelfde fiets. En, uh, ik vind ze al wat hebben. Dat was dag 1. Nu de knop om. En dag 2 gewoon schaatswedstrijd. Nee, ik blijf genieten. We gaan woensdag nog een wedstrijd rijden. Uh, een testrace. En daarnaast al echt de knop om voor, uh, voor de wedstrijd op maandag. Nou, die fietsen zijn zeker niet knullig. Zien er geweldig uit. Michel Mulder dus. Hij is een Olympisch debutant. en moet nog wennen aan het Olympisch dorp en alles wat er omheen gebeurt. Sven Kramer maakt je niet meer gek. Het maakt niet uit wat er op hem heen gebeurt. Er staat namelijk maar één ding centraal. Goud, goud, goud. Jeroen Stekenburg praat ook met Kramer over zijn eerste indrukken in Sochi. Ik denk dat we jou hier geen foto zullen zien maken. Nee, nee, dat denk ik niet. Vind nee. je dat geneuzel, dat iedereen zo in de wolken is van zo'n Olympisch hal? Ja, ik vind het wel... Ja. Ik snap het wel. Maar goed, ja. dat is niet mijn manier van sportbedrijf. Heb jij nog wel eens moeite om je, om je af te sluiten van dit spektakel, om, om ja, te blijven bij waarvoor je hier bent? Nee, nee ik, moet, ja, goed, ik ben er eigenlijk ook nog maar 24 uur, maar uh, ik heb er meestal niet zoveel moeite mee. Zo'n zo eetzaal hoor je dan, en je hebt zo'n dorp, en je hebt dit en zus en zo. Ja, ik moet zeggen dat het dorp echt prima voor elkaar is, en het heeft echt gewoon een prima ja, huis uh, heeft neergezet. Maar uh, ja, de, de eetzaal en uh, alles eromheen, ja, dat is niet uh, waarvoor je hier bent natuurlijk. Waarom vind jij het prima? Is het, is het handig? Is het logistiek uh, ja, in orde? Ja, goed. Uh, het is allemaal gewoon uh, makkelijk uh, te bereiden en te belopen. En, uh, dus logistiek is het inderdaad uh, prima in orde. Te bereiden, te befietsen op die uh, oranje dingen, is ook niks van jou, hè? Nee, nee. Wat vind je daarvan? Oh ja, ik vind het prima, hè. Ik vind het prima. Uh, Zullen jij er niet op zien? Nee, ik zit, daar, ik zit op, heerlijk op mijn eigen racefiets. En uh, daar zit ik altijd op, dus dan ga ik nu ook geen andere dingen doen. Het ijs. Uh, was je daar nieuwsgierig naar? Je bent die vorig jaar geweest. Is dat nog anders? Of uh, is, dat, is dat gewoon een ijsbaan? Uh, nou, hij is wel iets beter dan, dan, uh, dan vorig jaar op de week afstanden. Toen lag hij er ook nog niet zo lang in. En nu hebben ze natuurlijk een ja, lange voorbereiding gehad om dat ijs uh, neer te leggen. En uh, ik denk dat het wel goed is. Is dat wel iets waar je naar, waar je naar nieuwsgierig naar bent? Waar je naar uitkijkt? Ja, maar je hebt er heel weinig controle op natuurlijk. Weet je. Uh, ik hoop natuurlijk wel op snel ijs. Maar, uh... Uiteindelijk gaan ze toch het ijs neerleggen wat de Russen willen hebben. En dat zal niet al te snel zijn. Ja, waarom wil jij graag snel ijs? Nou, omdat ik het lek vind en uh, ik denk dat ik uh, toch iets van mijn snelheid moet hebben. Ten, in, op de lange afstanden. Klinkt misschien gek, maar uh, is toch zo ten opzichte van anderen, denk ik. En uh, we gaan we zien. Nou, het is nog vijf dagen. Uh, hoe kom jij die door? Nou, of hier of in bed. En voor de rest eigenlijk niks. Wordt vervolgd. Net als de schaatsers valt het ook shorttracker Niels Kerstholt op... dat de Nederlandse sporters in de watten worden gelegd in Sochi. De ontvangst is goed. Voor iedereen zijn oranje fietsen geregeld. Reeds besproken. De informatieboekjes liggen klaar. En dat is prettig, vindt Kerstholt. Maar of het ook helpt? Dat weet ik niet. Dat, uh, ik, ik voel me er lekker bij. En uh, je hoeft je niet zoveel druk te maken over allerlei andere zaken. Neem ons even mee terug naar Turijn. Uh, je eerste spelen. en ja, We zijn nu uh, vele jaren verder. Wat voor persoon was je toen en nu? Toen kon het allemaal niet verkeerd gaan, omdat ik uh, jong was en uh, ik zat in een stijgende lijn. En, uh, nou, ik heb nu uh, afgelopen is acht jaar zoveel ups en downs meegemaakt. En nu is het allemaal wat, uh, wat gecontroleerder. En, uh, maar ja, als je, als je je lekker voelt, word je onbevangen. Dus uh, daar kan je ook een beetje mee spelen en dat doe ik nu wel wat meer bewust. En is het nu ook, het moet ook nu echt gebeuren? Ja, het is alles of niks. Dus uh, deze spelen wordt het ook gewoon op die manier rijden. Dit moet de kroon op je carrière worden? Ja, dit, uh, dit is het einde, dus uh, ik hoop er een kroon van te maken. Geef je de anderen ook nog wat tips mee over de magie van de spelen? Je hoeft er niet magisch over te doen. En zodra mensen er magisch over gaan doen... en, en het als heel speciaal en bijzonder... gaan, je, je moet ervan genieten dat het speciaal en toch iets anders is... Maar ja, als jij het ijs op gaat, ga je toch gewoon rijden. En uh, kijk, door een soort onbewuste instelling, ook bij mij, van ik doe gewoon mijn ding en ik ga gewoon hard rijden. Misschien slaat dat wel over op andere rijders, dat weet ik niet. Dat, dat die ook gewoon hun ding doen waar ze goed in zijn. En zo moet je ook die Spelen in gaan. Duitsland is het beste wintersportland in de Olympische geschiedenis. Geen enkel ander land haalde zoveel gouden medailles op de Winterspelen. 128 maar liefst. Een van de geheimen van die successen is dat de Duitsers al in een heel vroeg stadium doorhadden... dat het niet alleen maar om de sporten gaat, maar zeker bij wintersporten ook om het materiaal. In Berlijn staat het instituut voor sportonderzoek dat al sinds de DDR-tijd... de bobslee, de schaats en de skis voor de Duitse ploeg heeft ontwikkeld. Met nog een paar dagen voor de boeg tot het begin van de spelen... ging correspondent Tim de Wit Pols hoog te nemen. Minutieus worden de randen van de nieuwste bobslee geschuurd...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 En André Langer finished in style, de snelste van iedereen in Heat 4. Hij he had zijn titel title. Het was zijn vierde Olympic Olympische gold. En hij shared elk van them met Kevin Kusker als zijn breakman. Als we de trap naar boven nemen, komen we op de plek waar de Duitse klapschaats wordt.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 Is de Duitse klapschaatsen nou anders dan de Nederlandse? Holland veert ja met. Nou, de Nederlander moet ik maar zeggen. Hij met um, Ja, zegt hij. Wij gebruiken bijvoorbeeld veel meer carbon in onze klapschaatsen. Terwijl de Nederlanders nog veel staal gebruiken. En daardoor zijn onze schaatsen een stuk lichter. En daar kun je dus voordeel uit halen. Voor die mesttechniek aan dit geval. Op dit moment gaat het niet fantastisch met de Duitse schaatsers. De enige serieuze medaillekandidaat is Claudia Pechstein. Um, Komt Perstijn hier nou ook regelmatig langs? Vraag ik aan de directeur, meneer Schalen. Claudia is hier bij ons in huis als ze een probleem met een schoen had... of met het bindingssysteem of met het Ja zeker, zegt hij. Als er iets met haar schaats is... of met haar bindingen of wat dan ook... dan zijn wij altijd de eerste waar ze aanbelt. Of ook met ihren koeven, dan zijn we Ihren eerste adressen. Het begon allemaal in...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 Eine goldmedaille für uns geben. Denn immer häufiger steigen athleten ...aus der Deutschen Demokratischen Republiek... ...auf das Siegerpodest. Jawohl, die goldmedaille wird gewonnen... ...met het nieuwe Weltrekord. De nation-krediteer... ...dat is Gold, gold, gold, gold. Maar ja, inmiddels associëren we... ...elke in de DDR behaalde medaille... ...vooral met doping. Maar dat is niet terecht, zegt directeur Schalen. Ik glaube dat die bewertung... ...met die doping... Uh,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 Eddie the Eagle, hij staat bekend als een piloot. Het is Bradbury! Oh, het werkt gaat mee. Komt er weer rust in de kunstrijdwereld door een unieke beslissing. Olympische incidenten. Oh, oh, oh, oh, oh, wat een drama! Dit keer de spelen van 2002. De sport, schaatsen. Het verhaal van Stephen Bradbury, The Last Man Standing. Verteld door uh, C.S. Vermans. Nou, het begon in de kwartfinale. Het was in de kwartfinale. Toen overkwam dan dat. Uh, Bradbury heeft daar twee valse starten gehad. Niet gezien door de starter. Vervolgens een valpartij. En net door. Ter nauwe nood komt hij door die kwartfinale heen. Maar daar had hij er eigenlijk al uit moeten liggen. Als je de kwartfinale had, dan ga je naar de halve finale toe. I was very fortunate in the semifinals as well. Ja, Idem. Een valpartij en de disqualificatie, dus hij werd zelfs eerste in die halve finale. is eigenlijk kegelen dit. Ja, ja, ja. Anders is het niet. En hoe deed hij dat? Door achterin te rijden en voor hem gebeurde het. Hij zwaait naar de wereld. So I won the semifinal and I thought, well, you know, I'm going to race the final with the same tactic again. Bradley still back in fourth, but this race is by no means over. De finale. Minder dan twee ronden. Apollo Ono aan de leiding. En luister u naar het publiek? Het is hier één grote heksenketel. Laatste bocht. De Chinese Giacomo Lee wil Ono passeren. Ze ze zitten een beetje aan elkaar te grijpen. En dan zien we een gevecht. Alles ree op een hoop. En dan zien we een oh. oh, oh, oh. En iedereen zat een beetje aan elkaar en iedereen zat heel kort op elkaar. En de voorste valt en alles gaat er overheen. Is het dan Bradbury die hier gaat winnen? Het is Bradbury die de overwinning in zijn schoot geworpen krijgt. En Bradbury die hoeft eigenlijk niet eens meer wat te doen en die glijdt over de streep. Is hij niet de lachende derde? Nee, nee, hij is de lachende eerste. Met zijn handen uh, half omhoog, uh, want hij durfde toch ook niet echt te juichen. Want hij liep lang genoeg mee in het wereldje om te weten... Uh, dat hij op dat moment uh, waarschijnlijk niet de sterkste was, maar wel uh, degene die vast uh, blijven staan. Dat is echt letterlijk de lesmensen. Hij ligt op 20 meter. Alles valt. Hij rijdt door Olympisch kampioen. Ja, het was meer een beetje een verbazing uh, wat je in zijn ogen zag. Uh, het was zeker geen nono. -no. In 1994 haalde hij uh, olympisch brons uh, achter uh, Italië en uh, Amerika. Dus die man wist echt wel wat hij deed. En hij heeft heel bewust gekozen om die rit achterin te rijden. Want hij kent het short -track spelletje Olympische Spelen is het altijd alles of niks. Op het moment dat er een disqualificatie is op een valpartij. Dan ga ik in ieder geval die plak lekker ophalen. Oh, oh, oh. En luister toch eens naar het publiek. En Bradbury op zijn oude dag. En uh, ze, ze kunnen me wat. En achteraf, ja, kijk dat dat zo afloopt, dat, dat kon natuurlijk niemand bedenken. Ik denk dat de jury een hele moeilijke klus krijgt om hier een uitspraak over te doen. Ik zou het niet weten. De, de rit kan afgefloten worden wanneer dan meer dan 50% van het deelnemersveld valt. Echter, er mag nog niemand gefinished zijn. En wat je ook ziet als je de beelden terugkijkt, en, en dan zie je de, de scheidsrechter. Dan wordt een wedstrijd letterlijk afgefloten met een fluitje. En je ziet de scheidsrechter, zie je een beetje grappelen naar zijn fluitje. Maar op dat moment is Bradbury al gefinished. Dus kan dat ook niet, ja, mag de wedstrijd gewoon niet meer afgefloten worden. Er klinkt boegeroep. En wat er ook beslist wordt, het is nooit leuk als een finale zo beslist wordt. Ja, Hij was in die rit. Hij zegt zelf ook. Hè, weet je, ik zie die, die medaille, was op dat moment niet, misschien niet de sterkste. Maar ik zie die medaille als resultaat van 12 jaar lang keihard werken. Met alle incidenten en ongelukken die hij al voorheen heeft gehad. Uh, in 94 heeft hij schaats in zijn been gehad, is hij bijna doodgebloed. 111 hechtingen, 111 hechtingen. In uh, 2000 heeft hij zijn nek gebroken. Een valpartijtje uh, ook niet helemaal lekker en heeft hij uh, met een nekbrace omgelopen. Persoonlijk, als er dan toch iemand uh, moest overkomen buiten mijzelf... dan had ik toch wel graag gehad dat het... Uh, dat, dan vind ik Bradbury wel een hele mooie uh, daarvoor. Hey, Bradbury is voorlopig de man in bonus... Oh, oh, oh, wat een gevecht. Wat overigens ook nog leuk is, ja, hij is in volgens mij in 99 of 97, is hij begonnen met het uh, uh, schaatsmerk RBC. En bouwde hij short-trick schaatsen. Als ik me niet vergis, schaatste Ono dat toernooi op zijn handgebouwde schaatsen. En als Ono nou doorgegleden was over de streek, had hij <laughs> nog gewonnen. En de verwachting was dat Ono de eerste gouden plak thuis zou brengen op zijn schaatsmerk. Nou, ik hoef je natuurlijk niet te vertellen waar, waar Bradbury zelf op schaatsen. Dus hij haalde zijn eerste gouden plak op, op dat merk schaatschoen en behaalde die zelf. Maar de man die op de grootste achterstand reed, Bradbury, het ziet er spectaculair uit. Die man is wereldberoemd in Australië. Nou, hij was de eerste winter olympisch goud voor uh, Australië. Wat wel een beetje sneeuw was, was voor die dame, volgens mij was het freestyle, iets met skiën. Een vrouw die in de sneeuw in ieder geval ook won, maar dat was twintig minuten later. Dit kan je niet bedenken. Dit, kan, dit script kan je niet schrijven. Nou, het is zeker een bijzonder verhaal en die man heeft ook een hele bijzondere benadering van zijn sport gehad. Hij heeft er gewoon keihard voor gewerkt. Kijk, in Nederland is schaatsen, maakt deel uit van de cultuur en dat is in Australië natuurlijk wel wat, wat anders. En hij is echt een voortrekker geweest daar om die sport op de kaart te zetten. En hij had heel lange haar, hij had een hele aparte stijl van rijden. Ik keek vroeger echt al tegen hem op. En dat alles bij elkaar maakt dat ik eigenlijk... Ja, ik heb er wel vrede mee dat hij plakt dan op die manier. is maak er een soort prijs van... Ja, dan het liefst dan toch voor hem. die op dit moment dus vraagt let's go outside, maar hij vroeg wel meer aan mensen van laten we hier of laten we daar naartoe gaan maar het is in ieder geval wel een lekker nummer ADO Den Haag staat weer op de laatste plaats in de Eredivisie de overwinning van RKC op PSV bracht de ploeg van Marie Stijn weer terug bij af ADO verloor vier van de vijf afgelopen vijf wedstrijden Heerdeveen was afgelopen weekend met 3-0 te sterk. De spelers van ADO hebben weinig tijd om daarvan te herstellen... want morgenavond wacht in eigen huis alweer Herakles. De opdracht is duidelijk voor verdediger Tom Beugelsdijk. We moeten winnen, ja. Uh, je moet winnen. Je, we hebben nu 20 punten en uh, je kan, uh, als je van Herakles wint kom je op 23... sta je twee punten achter Herakles. Je staat vijf punten achter de nummer 9. dus uh, we moeten winnen, ja. Het blijft natuurlijk een bizarre competitie... want ja. iemand zei 36 punten is voldoende. Nou. Waarschijnlijk niet, want, want uh, iedereen wint van iedereen. Precies, het gaat erom hangen inderdaad. Ja, kijk, het kan dadelijk ook zo zijn dat er wel een ploeg is die alles gaat verliezen. Maar uh, je moet daar niet van uitgaan. Uh, je moet gewoon, uh, vooral thuis moeten we eens punten gaan pakken denk ik. En uh, je krijgt dadelijk uh, een paar directe concurrenten. En daar moeten we het uh, tegen gaan doen. En is dan die verbetering er wel? Dat vastberaden van uh, hier valt niets te halen? Ja, dat uh, lijkt me wel. Uh, dat, uh, dat is wel uh, de insteek en dat moet gebeuren. Want ik verbaasde me ook over de trainer Mauri Stijn die zei van ja, uh, ja, er is iets wat niet klopt uh, aan de instelling. Toen dacht ik van ja, trainer, daar ben je ook mede verantwoordelijk voor, want je doet het met z'n allen. Je doet het met z'n allen. De trainers, de st hele staf, uh, alle spelers. Uh, uh, je kan niet uh, één iemand de schuld ervan geven, nee. Is er nou zo'n nabespreking? Komt er dan wat uit? Iets, iets, iets waarvan je zegt, daar kunnen we wat mee? Nou ja, ik denk wel na nek. Hebben we hebben we heel goed met elkaar gesproken en uh, hebben elkaar echt de waarheid verteld en... Uh,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 wel wat minder als tegen Feyenoord, maar niet zoals tegen Nek. Kijk, tegen Nek, dat, uh, dat was schandalig hoe we daar die wedstrijd inspeelden. tegen Feyenoord ging het beter en tegen Nek, of uh, tegen Heerenveen. Ja, uh, ik vond dat we heel weinig weg gaven en dat we daar gewoon ook makkelijk hadden kunnen winnen. Het is, uh, ik, ik had in mijn gevoel, in die wedstrijd had ik het idee van wie de eerste maakt, wint die wedstrijd. Uh. En uh, ja, morgen thuis uh, Herikles, uh, publiek erachter, uh, moeten we weer die beuk erin gaan. Kijk, op jou is qua instelling nooit wat aan te merken. Erger gaan jij je wel eens? Uh, nou, zoals die wedstrijd tegen nek wel. Uh, dan uh, eigenlijk ik me kapot. En uh, daardoor pakte ik uit, uiteindelijk ook een, een, een kaart. Omdat ik gewoon boos was. En dat is ook niet slim, maar... Uh, ja, dat, dat... Een frustratiekaart? Ja, dat was, uh, dat was uh, uh, eigenlijk een frustratiekaart. Inderdaad, ja, we, we, ik, ik kon niet hebben dat iedereen gewoon... Uh, zijn duels elke keer verloor. En zo slap de duels inging. Maar ja, gelukkig is dat tegen Feyenoord goed ge, uh, gegaan. Dus ik weet dat het erin zit. En... Uh, tegen Veen vond ik het niet onvoldoende. Maar daar koop je niks voor, want we verliezen uiteindelijk 3-0. Wel heel geflatteerd, ben ik van mening. Maar uh, ja, ik, geef, ik heb toch vertrouwen in die wedstrijd morgen. Nou, dat is maar goed ook. Dat zei Tom Beugelsdijk tegen Rob Fleur. Twee mannen met een eigen geluid, zullen we maar zeggen. En de wedstrijd Ado Den Haag tegen Heracles... die is morgenavond te volgen in langs de lijn. Vanaf 7 uur dan zijn we er al. Evenals de wedstrijden Roda Feyenoord en Vitesse AZ... die u dan later ook nog kunt beluisteren. Op deze zender natuurlijk op Radio 1. De aanklager betaalt voetbal van de KNVB... is een vooronderzoek gestart naar een actie van Bruno Martins Indy. De verdediger van Feyenoord ging vrijdag in het duel... met Vitesse op de borstkas van Renato Ibarra staan. Die op dat moment ook nog een keer... Op de grond lag. Scheidsrechtig Serdar Gozo en zijn assistenten ontging het voorval, waarna de KVB de beelden besloot voor te leggen aan de aanklager betaald voetbal. Eén wedstrijd vanavond in de Jupiler League tussen Jong, PSV en Sparta 1-2. En Zakaria Labiat heeft het niet goed naar zijn zin alweer bij Vitesse. Hij wil spelen, hij is niet ontzettend blij met zijn reserverol. Maar nu naar het Engels voetbal, een topper in de Premier League. Manchester City tegen de nummer 3 uh, Chelsea. Nummer 2 tegen de nummer 3 dus. Arjen van der Horst, het is bijna afgelopen. Hoe staat het? Bijna. Nog een paar minuten te gaan. We zijn inmiddels in de blessure-tijd beland. En het is 0 voor Manchester City en 1 voor Chelsea. Die scoorde uh, al na 32 minuten, minuten door een doelpunt uh, van Ivanovic. Ja, en het lijkt erop uh, dat Chelsea uh, deze wedstrijd uh, gaat winnen. Ook echt verdiend hoor. Chelsea. Was duidelijk de betere ploeg vandaag. Ja, het bewijst eens te meer dat Mourinho echt een briljante coach is. Waarom is hij zo briljant? Nou, kijk eens naar wat Manchester City dit jaar tot nu toe gedaan heeft. Elf thuiswedstrijden gespeeld. Voor deze wedstrijd gewonnen alle elf. Doelpunten gescoord in die thuiswedstrijden. 42. Dus thuis scoren ze gemiddeld bijna vier doelpunten per wedstrijd. Vandaag. Nul. We hebben het nog even opgezocht. City heeft in de afgelopen 61 thuiswedstrijden gescoord. De laatste keer dat ze dat niet deden. In een thuiswedstrijd het was meer dan drie jaar geleden tegen Birmingham heel knap wat Chelsea tot nu toe heeft gedaan. Want het lijkt erop dat ze deze wedstrijd gaan winnen. Ja, er wordt vaak over gesproken. Hè. Het grote kapitaal van Manchester City staat onder druk hè, met financial fair play. Wordt uh, naar uh, gezocht uh, of het allemaal wel kan. Uh, laten we maar even het positieve verhaal pakken. Chelsea, Mourinho, wel en weer een enorme aanwinst hè, daar uh, in, in Londen. Ja, een, een uitgekiend taxi, tactisch plan is hij vandaag uh, naar Manchester gegaan. En dan laat hij toch weer zien dat hij ja, vaak met dit soort uh, tactieken... aanvallende en veelscorende ploegen als Manchester City kan ontregelen. Dat doet hij misschien niet mooi. Hij heeft de bus vandaag geparkeerd, zoals de Engelsen zeggen. Hè? Vier verdedigers achterin, twee verdedigende middenvelders. En dat zag je ook aan het balbezit. Hè? Manchester City had maar liefst 67% balbezit maar kwam er gewoon weg, niet doorheen. Nog een opvallende statistiek. Ondanks dat lage balbezit van Chelsea... Ja, was de ploeg van Mourinho evenveel in de aanval als City. Wederom een uitblinkende rol voor Eden Hazard. Ja, die, die wordt door Mourinho de nieuwe Messi of uh, Ronaldo genoemd. Hè. En, ja, hij was ook bij dat eerste doelpunt uh, betrokken. En het is eigenlijk verbazend dat het uh, bij 1-0 is gebleven. Chelsea had nog een bal tegen de paal. Eto'o met een paar goede kansen. Hazard, voortdurende bedreiging en uh, terecht als ze deze wedstrijd winnen. Dan even naar de stand kijken. Uh, een goede uitslag dus voor Arsenal zou je kunnen zeggen. Ja, Arsenal uh, die een, uh, met 2-0 won afgelopen weekend... Uh, staat nu bovenaan en dan op twee punten gevolgd door Manchester City en Chelsea... die op gelijke hoogte staan kan punten. Dan lijkt er nu een beetje een gat te ontstaan met Liverpool... Uh, dat uh, afgelopen weekend weer punten liet liggen. Ja, dit lijkt nu wel de top drie die om de, om de ja, titel gaat strijden. Manchester United is natuurlijk al helemaal weg. Uh, die, die, het is nog maar de vraag of ze überhaupt Champions League gaan halen volgend jaar. Uh, deze drie ploegen die gaan het uitvachten de komende maanden. Ja, geen United uh, dat het slecht doet. Uh, wij fluisteren hier wel eens de naam van Van Gaal... als het gaat om de opvolging van uh, Moyes bij Manchester United. Doen we dat ook al een beetje in Engeland? Uh, nee, niet zo snel. Gooi het er wel... maar in. Gooi het er maar in. Van wordt wel genoemd voor, want hij heeft het ook zelf aangegeven. Met de Spurs, dat hij graag he? in de Premier League wil spelen. Uh, Manchester United is toch een ploeg met een en een club met een lange termijnvisie, hè, natuurlijk. Hè. Dat is ook echt ingeramd door Alex Ferguson. Die heeft ook afgelopen zomer heel duidelijk gezegd: we moeten vierkant achter moois gaan staan. Hij is onze toekomst. Uh, en dan gaat er misschien in het begin niet zo goed. En Ferguson verwees toen ook... naar zijn eigen beginjaren bij United. Want het duurde het echt enkele jaren... voordat hij zijn eerste succes behaalde. Uh, Manchester United moet geduldig zijn. Dat zie je ook aan de supporters... die nog heel uh, trouw zijn. Luid applaudisseren voor moois. Dus ondanks alle ja, slechte resultaten... want United verloor van stoken. Dat was in 30 jaar niet gebeurd. Verloren ze afgelopen weekend. Toch blijft uh, de club, de supporters... Uh, en de spelers blijven achter mooi staan. Maar het is duidelijk dat dit ja, een van de moeilijkste seizoenen is van United van de afgelopen 20 jaar. Dankjewel. Mourinho en zijn Chelsea verslaan dus Manchester City op eigen veld. En komen op gelijke hoogte op twee punten achterstand van de nummer 1. Arsenal. In Italië heeft Sandoria de derby van Genoa gewonnen. Op bezoek bij Genoa zegevierde Samp met 1-0. Uh, e Maxi Lopez maakte in de 24e minuut het doelpunt. En door de overwinning steeg Sandoria naar de 13e plaats in de Serie A. Genoa blijft 11. Ik zei het al, dit was Langs de Lijn voor vanavond. Zoals u van ons gewend bent, van 10 tot 11, Maar deze week gaat er veel veranderen, want er is een hele Eredivisie-ronde. Morgen, overmorgen en donderdag. 7 uur dus Langs de Lijn op Radio 1. Met al die wedstrijden, En neemt u van mij aan, zullen er zullen weer hele gekke resultaten zijn. Want je kan er werkelijk helemaal niets van zeggen. En dat maakt de competitie buitengewoon spannend en interessant. Dit was Langs de Lijn voor vanavond. Rekker zit het oog op morgen. Met het andere nieuws, het andere nieuws dan sportnieuws. Wellicht ook Olympisch nieuws, je weet het nooit, zo'n paar dagen voor de Olympische Spelen valt er altijd wel wat over te vertellen. Chris Keijne is de presentator, ik heb hem op afstand zien zitten, en dan ben ik ervan overtuigd dat als hij daar zit, dat hij direct ook achter de microfoon plaatsneemt. Daar is hij absoluut niet te belastend voor. Goeien af.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 Ook klassiek op zondagochtend. Ontspannen, ontwaken met brunch na afloop. Koop snel hun kaarten op concertgebouw.nl. Dit is Radio 1.